Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodelijk busongeluk in Spanje was mogelijk een menselijke fout. Spaanse media melden dat de bus op de andere weghelft kwam en frontaal op een auto botste. Aan boord waren 56 studenten, de meeste afkomstig uit het buitenland. Ze waren naar een feest in Valencia geweest en reden vannacht terug naar Barcelona. Bij het ongeluk vielen 14 doden en ruim 40 gewonden. Het akkoord tussen de EU en Turkije lijkt vluchtelingen er niet van te weerhouden naar Griekenland te varen. De afgelopen uren kwamen meer dan 850 bootvluchtelingen op een van de Griekse eilanden voor de Turkse kust. Afgesproken is dat ze geen opvang meer krijgen, ze worden geregistreerd door de Griekse politie en vanaf 4 april worden de vluchtelingen teruggestuurd naar Turkije. De VN heeft tientallen medewerkers van een waarnemersmissie in de Westelijke Sahara teruggetrokken. Marokko had dat geëist. Onlangs zei VN-topman Ban Ki-moon dat Marokko de Westelijke Sahara bezet. Toen volgde massaal protest in de hoofdstad Rabat. En de Marokkaanse regering trok bands onafhankelijkheid in twijfel. De claim van Marokko dat de Westelijke Sahara Marokkaans grondgebied is, wordt internationaal niet erkend. De advocaat van terreurverdachte Salah Abdeslam gaat een klacht indienen tegen de Franse justitie. Hij noemt het ontoelaatbaar dat een aanklager gisteren citeerde uit het verhoor door de Belgische autoriteiten. De aanklager vertelde dat Abdeslam van plan was om zich op 13 november tijdens de voetbalwedstrijd Frankrijk-Duitsland op te blazen bij het Stade de France, maar daar op het laatste moment van afzag. Volgens Abdeslam's advocaat heeft de aanklager met zijn uitspraken de geheimhoudingsplicht geschonden. Frankrijk heeft om uitlevering van Abdeslam gevraagd, maar dat zal waarschijnlijk nog wel enige tijd gaan duren. Dan het weer nog, het is bewolkt en er valt wat regen of motregen, het is een graad of acht. Morgen ook veel wolken en verspreid wat regen, het wordt dan acht of negen graden. Dit was het in ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 The home where we can Zo, we zijn er weer even na twee uur een goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zondag vanuit de studio aan de Tolweg, Tina. En niet zomaar een zondag, nee, het is de zondag van de Sikwieren. Daar hebben we vanmiddag heel veel aandacht voor. We hebben John Jet en de Blackhearts zojuist gehoord... met I Love Rock'n'Roll uit de jaren tachtig. Ik zeg goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en kijkers en Rob, goedemiddag. Ja. We zijn er weer. Ja, een beetje grijze zondag wel. Hè? Ja, het was een beetje vochtig onderweg maar hier goed, naartoe. dat heeft een heleboel mensen niet weerhouden om naar Zandvoort te komen. Natuurlijk allemaal voor de Runners World Zandvoort circuitrun. Daar gaan we veelvuldig uh, mee schakelen, want uh, voor ons is uh, op on pad gegaan, Cor Draaier. En is ons regelmatig uh, via de radio op de hoogte houden van uh, de ontwikkelingen... tijdens de circuitrun die om 1 uur is gestart. Verder is het natuurlijk op en top feest in het dorp, muziek en van alles en, en langs het parcours. De omloop van Zandvoort wordt ook nog verreden en de klassiek liefhebbers kunnen vanmiddag nog naar het klassieke concert. Dus er is van alles weer te doen in rondom het centrum van Zandvoort en het is een drukte van belang. Daarnaast gaan we natuurlijk wel gewoon even aandacht besteden aan de evenementenagenda rond de klok van half vier...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 if you've said and flown away En niet alleen de gekleurde renschoenen zijn vandaag nodig... maar ook de dansschoenen, jawel. De Deze van Mark Rosen en Brunner Mars... een van alweer een paar jaar geleden. Je de Uptown Funk. ZFM, Goedemiddag, Niet alleen op radio, maar ook op tv. levert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En als je digitaal kijkt, dan ga je naar kanaal 40... En de volgende niet alleen de laatste nieuwtjes, maar luister ook live naar CFM. Hier is Ain't Nobody. I the way it was. Happened so naturally. I was me was Surprise, got a feeling most of treasure.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 Zo gaan we naar het like circuit, naar uh, onze uh, verslaggever, daar een draaien. heart away. She's taking it all. Someday I'll make her mine. Yeah. You're looking to arrange your lights. The generator sun will rise and love will shine. When she goes na-na-na-na.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 Roland Broersen en uh, Roland, uh, hoeveel mensen zijn er ongeveer naar langs gekomen? Uh, hier zijn ongeveer uh, 9000 mensen langsgekomen. En die konden dus uh, bij de eerste drie kramen konden ze Insoar krijgen. En bij de laatste twee kramen konden ze water krijgen. En dat is allemaal heel goed gelopen. En wij, uh, wij hebben hier met de man of 15 hebben we hier, uh, alles uh, voor elkaar gemaakt. En uh, het, is heel, uh, het gaat heel snel. Maar het is ontzettend leuk omdat uh, even een uurtje dat water en Isostart.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 De muziek van Coldplay, je hoorde Sky Full of Stars. ZFM, een hele middag, Zandvoort en alle uh, renners van vandaag, welkom uh, bij ZFM. We doen een uitgebreid verslag hoor. Kort is uh, voor ons op het circuit en in het centrum. Dus uh, als je die grote man tegenkomt, die is van de radio. Wil je trouwens meeluisteren naar CFM? Dat kan eenvoudig via www.cfm-live.nl. Kan je ook meekijken in de studio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 De wind gaat uit het zuidwesten waaien en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dat kan heel eenvoudig via www.meteopagina.nl Ja, Lex die komt binnenkort weer terug uit zijn witte slaap. Ja. Dus dan krijgen we elke zaterdagmiddag om half drie weer live het weerbericht van Lex van der Hoorn. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 this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 En als u het zo hoort, dan kun je gaan uh, bij deze plaats van de Doors en Riders on the Storm. Zijn we blij dat we vragen in Zandvoort zijn, met een stuk mooier weer hoor. Tijdens uh, de circuitrun en de omloop van Zandvoort. Je hoorde, <lacht> Moet je horen, je hoorde inderdaad uh, de zingel van de Doors en Riders on the Storm. Ja, we gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. We nemen ze allemaal even door vanaf uh, afgelopen vrijdag.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 En om half drie uh, ontving, uh, of ontvangt FC Groningen het uh, Vitesse. Momenteel de tussenstand 0 tegen 0. En dan om half drie uh, twee wedstrijden gestart. FC Groningen tegen... Of, uh, ja, uh, ja, wat zeg ik nou? Ado. Ado Den Haag tegen NEC 0 tegen 0. Dat en, was hem. En om kwart voor vijf... <lacht> ja? de kraker van de dag... op de, de koppositie van de eredivisie. PSV ontvangt thuis Ajax. En hoe werd het ook weer tussen FC Twente en uh, AZ?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 But hey, I just think hebben het allemaal goed in de gaten gehouden, hè? die tukkers. Ook daar is het lente. Lente in Twente, je hoorde de ziel van Toontje Lager. En inderdaad, met een 2-2 tegen AZ is het toch een klein beetje lente in Twente. Ja, we krijgen deze als verzoekplaat binnen van Willem. Willem speciaal voor jou, de proclaimers.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 Maar 12 kilometer, Albert-Jan. Ja. Geen 500 maals. 804 kilometer, ja, dat lijkt me een klein beetje aan de, <laughs> de vele kant, hè. Voor uh, de runners uh, wilt Je hoorde de Proclaimers bij CFM. Ja, nieuws over uh, Max Verstappen, want hij was uh, niet echt uh, helemaal tevreden over de race. <laughs> hij was niet Not amused heet dat, Nee, uh, populair gezegd. Nee, want vooral na de race uh, vanmorgen was. Uh,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 De heel van Michael Jackson, je Billy Billie Jean. Ja, CFM heeft momenteel een storing waarschijnlijk van de provider. Dus we hebben even geen normale telefoonverbinding, maar we gaan wel proberen contact te krijgen met Cor Draaier, die bij de circuirun is. Nogmaals, goedemiddag, koor. Ik, uh, ik hoor koor helemaal niet. Ja, okay, daar, ja is Cor. daar is koord. Daar is Goedemiddag Hallo, nou, ik sta nu op het Museum Plein om het zo maar te noemen, het Gasthuisplein. Plein. En ten opzichte van gisteren is dit wel een kaal geslagen. Dit is hier een beetje jammer, want iedereen die hier langs loopt, zijn echt hele grote groepen mensen, die lopen allemaal door. Ik probeer iemand te winnen die een interview wil geven, hoe het is. Maar ze zijn wel waar. Nee, dat gaat niet lukken, maar het is druk zeker. Ja, het is heel druk. Ik ben net van het circuit over de Van langzaam terug Nou, de Alphenstraat is afgezet, maar er staan natuurlijk auto's daar te wachten dat ze linksaf de Verlennepweg willen. Ja, dat gaat dus niet. Dus die mensen die staan denk ik nog een paar uur. Maar de lopers, hebben de tempo er goed in? Ja, ze hebben er wel zin in. Sommigen doen een beetje snel, want die raken een beetje uitgeput. En anderen die lopen flink door.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 En de mensen die hier allemaal langs lopen, hebben die er allemaal zin in? Of zijn er ook mensen die een beetje aan het uitvallen zijn? Nee, alle mensen zijn vrouwelijk, klappen rustig ons terug en zaaien en vind het heel gezellig hier. Ja, nou, het is hier ook wel gezellig. Er staan hier nog wel boksen op het plein. En uh, we gaan zo meteen even verder kijken in het centrum zelf, of we daar uh, doorheen kunnen. Want ja, ik wil de fiets en uh, je mag niet overal door met de fiets. Maar dat gaat er wel lukken, denk ik. Oké, okay, dus jij gaat zo meteen richting uh, centrum. Er is natuurlijk ook veel live muziek, uh, veel publiek langs de, langs de parcours. Ja, met name als je dan kijkt op de, uh, van Alverstraat er is het heel erg druk. En uh, verder uh, precies op die mochten, boven aan de zee staat, is het uh, dan ook afgezet. Dus er is natuurlijk een hele drukke bocht naast, uh, vanuit de zee omhoog en dan rechtsaf uh, naar het station toe.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 Tot zover, ook uh, uur 1 van dit programma. Zometeen na nou, het DUC weer. Van drie uh, uur zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zondag. En hier is Frankje Boeien. Ik weet niet wat jou zoveel heeft gewacht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park.